Verstappen begon in Melbourne vanaf de tweede starterij... maar eindigde uiteindelijk als zesde. Sebastian Vettel won de race voor regerend wereldkampioen Lewis Hamilton. De Finn Kimi Raikkonen eindigde op de derde plaats. Een Britse journalist heeft in Dubai tien jaar cel gekregen... omdat hij zijn vrouw na een ruzie met een hamer had gedood. Als hij zijn straf heeft uitgezeten, wordt hij het Emiraten uitgezet. De Brit is nu 61. Hij had voor de moord de doodstraf kunnen krijgen. Waarom de straf veel lager uitviel is nog niet duidelijk. Het lichaam van de vrouw werd vorig jaar in de villa van het stel in Dubai gevonden. De man verklaarde in eerste instantie dat er sprake was van een overval, maar bekende later dat hij haar had gedood. Ze hadden ruzie gehad over financiële problemen. In Londen is vanochtend de eerste directe lijnvlucht tussen Australië en Europa geland. Tot nu toe moest er voor de vlucht tussen Perth aan de Australische Westkust en Londen altijd een tussenstop worden gemaakt. De Boeing 787 Dreamliner van de Australische maatschappij Qantas deed over de bijna 15.000 kilometer zo'n 17 uur. Het weer bewolkt en soms wat motregen. In het noordwesten later ook zon en het wordt een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.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 Uh, Groninger boer, ja van hier niet zo heel ver vandaan toch? <laughs> nou, het is een klein uurtje rijden, maar Ook het is toch op... wel. Ja, oh. het, is zijn, het is niet zo'n rechte weg deze kant op zeg maar. Je bent toch welkom hier in Friesland, uh, Groninger boer en uh, voorzitter van Boer en Natuur van, uh, van LTO. Je bent hier vanwege de, de, de plannen rondom een bijzonder verbond tussen uh, boeren en, en, en natuurorganisaties en wetenschappen. Ja, een verbond mag ik het wel noemen. Ja, zo. ja, ik denk dat het is wel uniek dat we nu zover zijn dat in ieder geval dat, uh, dat biologen en ecologen en boeren. Zijn Samen kijken hoe het verder moet. Ja, samen om tafel zitten, daarover hebben we het zo. Maar nu staan we... Ja, we stonden even te luisteren naar de, naar de, vol de vogels hier direct bij. Een paar vinken en spreven. Maar we hoorden ook al grutto's weer. Wat doet dat jou, de, het geluid van de grutto, die dan weer terug is? Het geluid van de grutto, dat denk ik, het is voorjaar. Straks gaan de koeien weer naar buiten. Ja? Ja. Het is toch, de, de grutto, die hoort, bij, zeg maar, uh, ja, die hoort maar gewoon bij mijn bedrijf. Zo voel ik dat ook. Maar het is ook een beetje de trigger van nu gaat het voorjaar echt beginnen... en dan denk ik ook gelijk, en dan gaan de koeien weer naar buiten. Ja, dus het is ook echt een trigger voor de boer. We hoorden natuurlijk al van Teunis Piersma. Die weidevogels horen echt bij het boerenland. Niet bij pure natuurgebieden, maar echt bij de boeren. Dus voor jou is het ook een soort, uh, soort klokje... Ja, het hoort bij de biologische klok in het voorjaar. Hè? Ja. Dat je begint met je voorjaarswerkzaamheden en dan, dan, uh, als het mooi weer is, dan hoor je de eerste vogels weer terugkomen. En ik heb met de zwaluw eigenlijk hetzelfde. Als het. de eerste boerenzwaluw weer bij mij de schuur zit... en ik denk van, God, nou wordt het echt zomer. Ja. Ja. Dus de, de verschillende vogels vertellen jou ook verschillende dingen. Is, is, zegt de grutto iets anders dan de eerste scholekster bijvoorbeeld... of de Kiviet, dan krijg je daar een ander gevoel bij... Nou, grutto, die, die hoor je zo nadrukkelijk vaak. En scholen zijn vaak nog iets later, dus dan ben je alweer een beetje aan gewend. Maar dat is vaak stil in de winter. En dan, dan hoor je vaak de grutto of de kiwi, die zijn als de eerste terug. Dus dan denk ik wel van, hé, hey, het gaat beginnen. Ja, het gaat beginnen. Nou, wij gaan ook beginnen. We luisteren nog even en dan gaan we van start. Uh, verder, dit laatste uur, hoe de organisatie Living Lab boeren helpt om de overstap te maken naar biologische landbouw en veeteelt. Klaas Poel spoelstra over de Grotto. De Koning van de Grijden. Rob Uiter op pad met boswachter Sander Veenstra. En Siep van der Ploeg, die gaat zingen het grote Grotto-lied. Tot tien uur is dit Vroege Vogels. On a spring Note van de Britse componist Sydney Torch, uitgevoerd door de New London Orchestra onder leiding van Ronald Corp. Het geheim van het behoud van de weidevogels op het platteland... is natuurinclusieve landbouw. Living Lab is een project dat van onder andere de provincie Friesland... dat boeren stimuleert om hun bedrijfsvoering te veranderen. En dan zodanig dat de biodiversiteit toeneemt... terwijl boeren financieel niet hoeven in te leveren. Eén van die voorbeelden is het bedrijf van Auke Stremler... Bij Jorwert. Stremler maakte de overstap van gangbare landbouw naar een boerenbedrijf met natuur. Van intensief naar extensief boeren. Verslaggever Henny Radstaak staat tussen de koeien van Auke Stremler. Hier staan de dames. Ja. Op stal? Ja, ze staan op stal. Uh, ik sta te popelen om de koeien uit te doen. Ze kunnen elk moment naar buiten gaan nu? Ze kunnen elk moment naar buiten gaan. We staan hier net voor een box, dat heet de strobox. Daar staan de koeien in die net afgekalfd hebben. En die, het kalf die, die loopt er even een tijdje bij. Dan kunnen ze even... Bij de moeder? Ja, bij de moeder. kunnen ze even biest uh, drinken. Biest, dat is die eerste melk na de bevalling, hè? Ja, en dat is heel belangrijk ook voor de weerstand van het kalf... op de verdere verloop van de groei. Ja. Ja, je hoort ze. Wanneer is het kalf geboren? De, uh, deze twee kalvers zijn vannacht geboren. Afgelopen nacht? Afgelopen nacht geboren. Ze zijn nu een, een, een kleine dag oud. En uh, als ze geboren worden, de koe redt hem zelf. Ik uh, jaag ze 's nachts uh, in een uh, stroobox. En uh, de koe redt hem zelf met afkouden. Uh, ook gaan we helemaal terug naar de, de manier van kalven van vroeger. Komt geen dierenarts aan te pas? Nee, komt geen dierenarts aan de pas. Als het kalf geboren wordt, dan uh, de koe, uh, en dat is een, een natuurlijk proces, de koe likt het kalf af. En uh, dat geeft de kalf weer de motivatie om uh, snel overeen te komen en uh, weer bies te drinken. En dat is een natuurlijk effect in dat. Een biologisch bedrijf, dus nog niet zo heel erg lang? Nee, uh, wij zijn uh, sinds vorig jaar, 1 april 2017, biologisch gecertificeerd. Maar uh, ja, we hebben al een, uh, een jarenlange uh, tijd achter de rug van omschakeling van dat we het anders willen doen. Ja, waar komt dat vandaan, dat idee? Ja, dat idee komt uh, uit een uh, ruilverkaveling die we hier hebben gehad. En, uh, mij kwam ter oren eind 2009 op een zitting van de Raalverkaving dat de grond vrij kwam. Bestemd voor natuur. En. Uh, ja, dat boden ze mij aan. Maar ik was. Uh, Auken Stremler was gangbaar veehouder. Ja, wat om... moet je dan met natuur? Ja, nou, <laughs> ik had er eerst ook helemaal niks mee. Uh, ja, elke uh, zonde om dat te zeggen. Maar uh, ik was een boer om uh, zoveel mogelijk melk te produceren. En uh, met zo, uh, zo weinig mogelijk koeien. Zo hoog mogelijk productie. Maar het bleek bij ons eigenlijk een eindeloze weg. Ja, waar is die knop omgegaan eigenlijk? Ik heb ze met een goede vriend van mij gesproken. Hij zei ook... Jij ziet het als een bedreiging, die natuurgrond. Maar je kunt het ook als een kans beschouwen. Maar je moet je visie wel 180 graden draaien. Heer, van intensieve dan word je boer, Maar je moet het geheel anders gaan doen. Ik heb een brief geschreven naar de Rauwverkaverlijke Commissie. We doen het radicaal anders. En uh, wij zijn sinds twee, eind 2009 zijn we ermee aan de gang gegaan. Zullen we eens even naar buiten gaan kijken? Ja, prima. Nou, dan gaan we de, de Weidse polder in van Jorwert. Ja, het, het waait hier bijna altijd door Jorwert-omgeving. Ja, wat zien we? We zien heel veel, uh, heel veel grasland natuurlijk. Ja, en uh, we lopen hier even met een paar stukjes grasland. Uh, op de gebruikelijke manier van hoe ik vroeger boerde. Ik meende dat het zo moest. De slenken en de greppels dichtmaken en alles moest vlak geëgaliseerd worden. Zo groot mogelijk oppervlakte, zoveel mogelijk opbrengst. Ja, dat werd op een manier manier verboeren, maar uh, sinds acht jaar terug niet meer. Wij uh, maken nu een stukken land wat anders vlakbaar, uh, maken we nu weer op greppels met geulen. En daar laten we weer water in lopen om uh, de vogels het uh, ideaal te maken. De weidevogels? Ja, de weidevogels. Wiebre van Stralen, ja, jij bent van, van Living Lab, zoals dat heet. Uh, wat is dat precies? Ja, Kening koning van der Grijden die heeft al een aantal jaren uh, het onderwerp weidevogels en ons landschap op de kaart gezet. En eigenlijk is samen met de provincie is het initiatief gestart om dat wat besproken werd. Hè, kunnen we boeren en natuur samen laten gaan en kun je dat ook weer uh, ja, op zo'n manier verbinden dat het ook voor de toekomst wat is voor boeren. Dat is eigenlijk iets wat je in, de, ja, in het levend laboratorium in de praktijk dus moet gaan uittesten en kijken of dat perspectief er ook is. Want je kunt wel zeggen, boer, we willen dat je wat anders gaat doen... omdat die weidevogels in het landschap er weer komen zoals we dat willen. Maar dan moet dat ook voor de boer mogelijk zijn. Nou, dat zoeken wij uit. Wat wij bijvoorbeeld uh, organiseren is een, is een masterclass uh, voor boeren. Zo noemen ze het zelf ook. Uh, kennis en ervaringen uitwisselen. Uh, Auk is daar ook een van de, uh, van de mensen die daaraan meedoet. Uh, eigenlijk dus ook vooral de boeren met elkaar uh, verbinden. Want ja, in de buurt ben je misschien wel eens een, uh, een bijzondere vogel. Uh, maar in zo'n groep die inmiddels in Friesland uit een veertigtal boeren bestaat... kun je juist weer heel erg het gesprek met elkaar aan. Want wat dacht jij nou op een gegeven moment Auken... toen je nog gangbare landbouw bedreef? Zag het dan uit dat dat een doodlopende weg zou worden? Nou, voor ons eigenlijk wel. We hebben het bedrijf en mijn ouders uh, kunnen overnemen. Ja, Hé, uh... hey, veldleverik, hè? Ja. Hier, ja, kijk eens. Hoor ja. Eens. Die daar met twee 2 daar. Ja. ja. nu dalen ze weer, dus zijn ze weer stil. Maar als ze zo meteen de lucht in gaan dan hoor je ze weer. Zit er nog meer hier op jouw land? Ja, nou ja vooruit uh, Tureluus, uh, Schollekster, uh, Kiewiet, kiewiet uh, Grutus, ja, Veldleeuwenrikken. Ja, er uh, komen steeds meer, als je op een andere manier boert... de vogels die je graag terug wilt hebben, ze komen ook terug. Ze, ze komen op een manier van boeren af. Ja. En dat, dat, dat bij hun past. Ja. Ja. Eigenlijk weet iedere boer wel hè, dat uh, de natuur uh, die volgt afreageert op voedsel... Die volgt dus ook je boerenpraktijk. En ik heb ook wel eens een zaal boeren waar deze discussie dan langskomt. Hè. wij de vogels, ja, dat ligt niet aan het boeren. Tegelijk als de is, zitten de kraaien buiten. Tegelijk als je met de voermengwagen de stal in rijdt, komen de spreeuwen achter je aan. Oftewel, eh, ook vogels volgen voedsel. En dat aanbod moet er wel zijn, dan komen ze ook weer op je land af. Dat hangt wel samen met de manier van boeren. Bij ons was het gangbaar boeren. Op een gegeven moment was het was bij ons weg. De druk om, om steeds meer arbeid zelf te zetten en meer uren in het bedrijf te steken. En dat we er geen opbrengst voor terug kregen, daar liepen we tegenaan. En op een gegeven moment was het bij mij zover van: ik had de ambitie om de groei erin te zetten. Maar mijn vrouw zei van, ik vind het prima als jij uh, die weg wil doorgaan... maar dan niet met mij in het bedrijf. Wel buiten Zo. het bedrijf, ik vind het prima. Dat zijn houden woorden van mevrouw. Ja, vrouw. maar mevrouw die zag altijd uh, elke week de cijfers onder ogen. Die betaalde ook de rekeningen. En het contact met de bank. Ja, daar krijg je ook buikpijn van. He, als, je, als je financieel niet rondkomt. En nu is van voor ons weer leuk boeren. We hebben weer plezier Een Gelukkige Een mens. Ja, heel gelukkig dat je samenwerken kan met de natuur... En dat geeft die veel meer positieve energie. Dat is heel belangrijk voor de mensen. Ja. We hebben het over het teruglopen in weidevogels in zo'n landschap. Maar het aantal boeren is hier net zo hard gekelderd. Terwijl de vraag is of je ook niet op een andere manier je brood zou kunnen verdienen. Nou, Van je hart naar je gevoel uit boeren en daar dan ook waardering voor terugkrijgen. Zowel buiten als van je klanten. Ja, ik kan me goed voorstellen dat dat helpt voor de motivatie. Maar blijft die grutto, hè? Ja, het ja, is wat hard, het is wat ja, frisjes. Dit, het is koud hoor. Ja. Ja. Ja. Dat zijn de geelde het zijn wat dan vandaag. De... Ja, het het veldleeuwerik weer he? hè. Ja, daar hangt hij. Hij klimt nog steeds omhoog. Vandaag de dag van de veldleeuwerik. Ja. ja, maar hoort er ook bij. Elke vogel is, is wenselijk hier. En uh, ja, daar doen we het voor. En zo is het Wieberen van Stralen en uh, Auken Stremler samen met Henny Radstaak. Uh, nu hier bij ons in onze speciale studio op het Friese platteland... Uh, zanger Siep van der Ploeg, oud-zanger van de Kast. Siep, goedemorgen goedemorgen En Wiebe Kaspers, um, ook, uh, ook, ook erbij. Um, ja, Siep, goed dat je er bent. Het is een ja. beetje een thuiswedstrijd voor jou, hè? Ja, ik woon hier drie kilometer vandaan, dus een uh, fantastisch gebied hier. Ik woon in Cubaard. En dit is vlakbij Wommels, dus dat uh, is dichtbij. Ja. Dus veel vogels om me heen. Ja, ja, je houdt van de grutto, hè? Ik hou zielsveel van de grutto, ja. ja. En we dachten, we hebben deze speciale uitzending, we moeten jou erbij hebben. We halen jou er even bij, want je hebt natuurlijk een paar jaar geleden het lied geschreven. Het grote Grutto-lied, toen de grutto verkozen werd tot nationale vogel. Ja, uh, ja we dachten, het kan niet anders. Je moet, je moet hierheen. Je moet, zeker goed. Je moet hier naar Skrok. Goed, u hoort. Siep van de Ploeg, samen met Wiebe Kaspers, het lied De Kening van de Grijden. Over bergen en dalen, de Sahara en de zee. Van Afrika naar hier, wind tegen wind mee. Altijd weer terug naar datzelfde stukje groen. Trouw aan ons land, een groot kampioen. Want hier was wat je nodig had, hier was alles goed. Al zijn het andere tijden, hier is waar je broedt. Het voorjaar begint, als ik jou heb herkend. Ik ben zo blij als een kind, als jij er weer bent. Je bent de koning van de wijde, een keizer in het veld. In het mooiste jagen tijden, een nationale heer. Moedig en sterk, iets waarop in de strijd. Wij hebben daar een edig voor een eibeleerd. Voor uw en de voegels een symbool. Mijn die veren in oranje bestoen niet door. Door verbindste partij, de borger en de boer. Die vrouwt is kwetsbaar, het gevaar leidt op de loer. Die bestemd het bedriegen. Die rob en die bals, het is de rob of de ronde, het is die laatste wals. De beste koning van de grijde: een krijger in het veld, in het mooiste land op wielen. Een nationale held, wat is de Wanneer kom je terug? Van de ploeg met Wiebe Kaspers, de kening van de greide. Dankjewel je wel, mannen. Graag Te gek dat jullie er waren. Hartstikke mooi. Goed, nu aan tafel. Uh, Klaas Sietsen, Spoelstra. Goedemorgen. Goedemorgen. Kening van de Grijden, Koning van de Weide. Een burgerinitiatief, dat zes jaar geleden is ontstaan uit bezorgdheid over de ontwikkelingen op het Friese platteland. Met de Grutto als boegbeeld probeert het partij te verbinden en mee te laten denken over de toekomst van het landschap. Nou, een prachtige plek natuurlijk, voor Siep om zich daarbij aan te sluiten met dat lied Kening van de Grijden. En Klaas Sietse Spoelstra stond aan de wieg van dat initiatief. Klaas, nogmaals, goedemorgen. Wat, goedemorgen. Wat, wat wilde je daarmee bereiken? Nou, ten eerste is het, gaat het altijd over wij en nooit over ik. Hè? Dus mm -hmm. het, we doen het met een hele groep mensen. Uh, dus we zijn allemaal tegenwoordig ook hier vandaag, vandaag aanwezig uh, vanuit de groep. Uh, ja, wat je ziet is dat het vraagstuk van de volgend natuurlijk al 30 jaar in feite in een soort neergaande beweging zit. En ondanks alle bedoelingen en alle goede... Ja, lukt het niet om, om daar een soort nieuwe impuls aan te geven. En toen hebben we ook gezegd... ja misschien ligt het ook wel aan de manier waarop we samen dat proberen vorm te geven. Tussen natuurorganisaties en tussen boerenorganisaties en tussen overheden. Dus die zijn ook collectief onwachtig blijkbaar om dit probleem. Wat we allemaal toch heel belangrijk vinden. Om dat te opgelost te krijgen. Dus zeiden, misschien moeten we een andere vorm verzinnen. En, en zodoende zijn we met eigenlijk wel mensen die allemaal... ook Geleerd zijn aan het veld, zijn we eigenlijk met een onderop burgerinitiatief begonnen. Zoals we gaan een hele nieuwe aanpak creëren. Waarbij we naast dat wij een kennisprogramma doen, samen met Rijksstudent Groningen. Dus het werk van Teun is bijvoorbeeld uh, heel erg annex. Uh, doen we dingen die op het gebied van cultuur spelen. Dus daar past natuurlijk het verhaal van Siep fantastisch in. Hè? Die, ja. Dat landschap vertelt natuurlijk ook veel meer dan alleen maar, uh, laten we het zo zeggen, het ecologische vraagstuk, Het zit ook in de taal. Hè? Ik bedoel, ik hoorde vandaag al iets over Oer de Wierk. Ik geloof dat Sander daar wat over vertelt. Ja. Uh, dus over rituelen die samenhangen met het landschap. En de derde as, en dat is wat leuk was aan het verhaal van, van Auken, bijvoorbeeld Auken Stremler net. Dat gaat over innovaties. Boeren die op een nieuwe manier met het boerenland aan de gang willen gaan. En uiteindelijk gaat het daarom. Dus kunnen we een nieuw perspectief nou ja, bieden? Of kunnen we daarbij helpen? Kunnen we er ondersteunen om dat voor elkaar te krijgen? En dat, nou ja, dat hebben we vormgegeven in, in de vorm van een burgerinitiatief. En ja. uh, dat komt iedere drie weken bij elkaar. Dat... Uh, Initieert. Dat geeft ook heel veel ruimte aan. Initiatief om gewoon uh, dingen uit de grond te tillen. Dus dat zijn educatieprogramma's. Dat zijn innovatieprogramma's. Daar komen uh, beleids... Educatie ja, voor kinderen daarna? bijvoorbeeld. Ja? Hier in dit, dit gebied. Ja. Uh, die was hier net uh, te spelen. Die heeft hier met kinderen heel veel dingen gedaan. Uh, om een lied te, uh, te zingen over dit landschap. Een uh, heel educatieprogramma met alle scholen hier. Uh, piekje Fjouwer hebben we dat. is een heel programma wat nu loopt. Waarbij kinderen uh, over alle scholen een educatiepakket krijgen. En piekje Fjouwer is dan een, een Gehaakte, uh, gehaakte grutto, uh, waar alle oude mensen in de omgeving mee aan de geslacht zijn. Ja, ik, ik, ik heb ook al eens eerder een Grotto-strip gezien. Nou, uh, ook dat soort ja, dingen. Ja. Dus allemaal, laten we zo zeggen, wat speelse vormen. He? Om dat hele vraagstuk van dat landschap. Om dat ook op een beetje een nieuwe manier te belichten. En uh, nou, dat is eigenlijk wat we hebben gezegd. Dat gaan we als Bruggenistief. Dat, als dat doen parken. jullie dus in eerste instantie vooral lokaal hier hier in Friesland, toch? En daar is het gestart. He? Het haak ligt het, ja. hier een beetje in de regio. Ja, en dit zeggen. soort projecten ook. Ja. Is dat dan, uh, ja, hoe komt dat op de mensen over? Want ik kan me voorstellen dat heel veel mensen hier dat gewoon doodgewoon vinden... dat er weidevogels zijn. Ja. Moeten zij dan nog wel opgevoed worden... met, met strips en, en liedjes en verhalen en projecten? Nou, Ook, ook hier is het zo dat kinderen... Uh... YouTube leuker vinden, zeg maar, dat landschap ingaan. Ja. He, dus die hele ontwikkeling wat natuurlijk overal gaande is, dat is ook wat hier speelt. Dus je wil, uh, ja, mensen verleiden dat landschap in te gaan. He, toch herkennen van wat, uh, wat de omgeving is. Hoe, wat voor taal hoort er eigenlijk bij? He. Dus bijvoorbeeld aan dit type landschap zit, als je naar de Friese taal kijkt, zit er iets van 600 unieke woorden vast aan dat landschap. Dus als die landschap er niet meer is, dan raak je die taal ook kwijt. En wat vinden we daar eigenlijk van? Wat is dat ook... noem, noem dan eens wat, nog, nog wat voorbeeld. Nou, dat het voorbeeld van, uh, gewoon de, de Gutto, dat is de skries. Nou, uh, de, kan ik mijn die is nu elf, kan ik, die kan ik nu nog uitleggen wat een gutto is en wat een scrius, dus in het Fries is. Maar hoe is dat eigenlijk over tien jaar? En wat vinden we dat we dat landschap niet meer in taal kunnen beschrijven, omdat het landschap er niet meer is. En wat vinden we daarvan? Er komen natuurlijk nieuwe woorden voor in de plek. Het gaat om eigenlijk dat je de hele binding van het landschap. Eh, dat zit natuurlijk veel dieper in de, in de genen. Wat, wat in deze regio heel sterk is, bijvoorbeeld het, een hele grote groep vogelachters. En eh, als je die hoort praten over hoe zij hun landschap beschrijven, en de het wijde landschap zoals we dat om hen heen ervaren... dan is dat hele rijke taal ook. En dat is heel bijzonder. Ja, als je je landschap laat verschalen... Hè, kun je dan ook die taal kwijtraken. En wat vinden we daar eigenlijk van? Nou, dat, dat is een hele culturele dimensie. En dat is ook ja. waarom we dat in het kader van culturele hoofdstad... proberen ook een beetje uh, uit te leggen. En daar gebruiken we met name heel veel muziek nu voor. Uh, we gaan deze zomer grote voorstelling maken. Conference of the Birds. Uh, waarbij we proberen duizend blazers mee te laten doen... in een grote buitenvoorstelling. Uh, aan de rand van Leeuwarden, uh, gaat 7 juli starten. Koopkaarten, zou ik zeggen. Ja, uh, ja. Maar, dat is een, uh, maar duizend op... blazers uh, in, ja. in, het, in het landschap. Wat, ja. wat gaan ze dan blazen? Wat gaan ze doen? Ze gaan een ze gaan groot concert eigenlijk met elkaar geven... samen met het Noord-Nederlands Toneel. En er zit ook een hele theatrale component in. Uh -huh. En Club Guy en Roni, dat is het dansgezelschap. Uh, dus we maken een hele grote buitenmanifestatie... zou je kunnen zeggen van... Uh, waarbij uh, we, met, we hopen 2.500 mensen publiek per avond te krijgen. Dus dat is een hele grote uh, ja, zeg maar zou ik kunnen zeggen oproep om dit type landschap... om uh, de geesten van mensen open te stellen. Ja. Dus zegt, goh, dit is toch wel van belang voor onze regio. Ja. Uh, wat, wat, wat je nu beschrijft, kijk, dat, dat die, die weidevogels... En, en de hele cultuur die er omheen hangt... die ja. zit diep in het DNA van, van de Vries, Nou, Van de Nederlander mag je wel. Van de zeggen. Nederlander, maar het is hier misschien wat explicieter. Maar... Ik, ik denk hier dat er nog wat meer kinderen... gewoon door dat polderlandschap naar school ja? zijn gefietst... dan in in hartje Amsterdam zeg nee, maar. Zeker. Um, hoe kan het dan, en dat zegt veel mensen iets en dat doet iets met ze, hoe kan het dan toch dat, wat jij ook zegt, dat het zo verschraald is de afgelopen 20, 30 jaar? Daar hebben we dan toch met z'n allen bij gestaan. En dat ja. he, de, de, de weidevogels zien verdwijnen. Je ja. hoort ze minder. Ja, hier is het fantastisch. Je ja, is... en screens, maar ja. je hoort ze minder, je ziet ze minder. Dat hebben we toch laten gebeuren. Ja, dat is ook zo. Dus dat, je zou kunnen zeggen: van we zijn dus, en dat noem ik steeds die collectieve onmacht, we zijn niet bij geweest met elkaar. Ik bedoel, het gaat niet om wie daar verantwoordelijk voor is geweest, maar zowel de overheden, als de boeren, als de natuurorganisaties, we zijn niet in een, in, een, in een samenwerking gekomen, of in een vorm gekomen, dat het uh, overal succesvol is. Natuurlijk, dit soort plekjes zijn unieke plekjes, en bijzondere plekken, daar moeten we heel blij mee zijn. Maar overal is natuurlijk... Dus dus je moet ook een nieuwe methode, je moet de mensen erbij betrekken, de burgers moeten er wat vinden. Hey, broer, uh, je had Ouken net even aan het woorden, de boer Auken, die kan alleen maar uh, in zijn vorm overleven als consumenten andere keuzes maken voor de producten die ze kiezen. Zoals? Uh, nou, bijvoorbeeld uh, uh, melk- of kaasproducten die gelieerd zijn aan dit soort type landschappen. Dus proberen ook de boeren die die landschap in stand moeten houden, proberen dat dan nou voor elkaar te krijgen. Daarom hebben wij ook uh, nou, bijvoorbeeld zo'n Living Lab voor Natuur en, en Landbouw. Dat klinkt allemaal wat technisch, maar dat is in feite een innovatieomgeving om te zoeken naar. Producten zoals bijvoorbeeld weiden ook ontstaan, is dat is ook uit dit initiatief ontstaan. Dat is een product wat uiteindelijk door ondernemers is beetgepakt, die hebben dat ja. verder gebracht. Weide, weide melk, hè? Ja, een... ja, soms ga je heel snel in wat je wilt vertellen. Oh, maar de, okay. we, dat is weidemelk. melk. Ja, dat dus, is wijde melk. Dus zegt consument, kies voor producten die duidelijk geleerd worden aan, nou ja, aan, aan de weides... Ja. Aan, aan boeren die het beter proberen te doen. Ja. Natuur-inclusieve landbouw, ja. um, dat doen. En dat, dat, ja, dat helpt ze dan ook. Dat levert wat op. Je hebt ook al contact ja. met het ministerie van Landbouw ja. gehad, hè? Wat. Nee, hey, voor we zijn eigenlijk landelijk. He, want ja, je zou denken het is alleen maar een Fries initiatief. Maar we zijn natuurlijk heel erg landelijk natuurlijk bezig. Omdat de problematiek die we hier moeten oplossen. Bijvoorbeeld die natuur- en landbouw, Dat kun je natuurlijk niet als regio alleen doen. Dat heeft met Europees beleid te maken. Dat heeft met landelijk beleid te maken. Uh, dus wat we ook doen is. Uh, hey, we hebben bijvoorbeeld uh, strategisch overleg over natuur- en landbouw in Nederland. Uh, of we proberen met elkaar uh, met alle partijen. Dat gaat helemaal niet over, over Friesland alleen. Dat is in de brede context van, uh, van Nederland. Proberen we uh, invloed uit te oefenen op beleid. Nou het lukt heel goed ook op regionaal niveau inmiddels. Dat ook onze provincie bijvoorbeeld heel dichtbij zegt... goh, wij willen naar een natuurinclusieve duurzame landbouw in 2025. Dus ja. ook in beleid zie je dat dat langzamerhand kantel is. Nou, en nou gaat het erom dat de boeren... die dat uiteindelijk ook voor een groot deel mee, mee moeten waarmaken... dat die de mogelijkheid krijgen om die transitie ook in gang te zetten. Nou, dat is de... Uh, de fase waarin we zitten, dat er allemaal kleine. Uh, we prachten ook weer vogelbescherming vandaag met het, het idee om boeren daarin weer klein, met kleine stapjes te steunen. Uh, en, en, en daarin moeten we ergens een puzzel oplossen. die uiteindelijk ertoe leidt dat het landschap letterlijk kan gaan kantelen, zeggen wij steeds. Het kantelend ja. landschap. Uh, ja. Omdat we dit wel belangrijk met elkaar vinden. Voel je nu een, uh, een momentum? Ja, dus het dit, is... Lijkt dit het moment waarop het echt gaat gebeuren? Nou ja, als het nu niet gebeurt, dan, uh, dan is het überhaupt te laat. Maar ik heb ook het idee dat de geesten wel uh, gerijpt zijn afgelopen jaar. Dus er is echt al wat aan de hand. Uh, ja. En ik vind het ook heel mooi om te zien hoe boeren bijvoorbeeld uh, actief aan het worden zijn. Aan het zoeken zijn. Het is een hele worsteling waar die boeren natuurlijk ook middenin zitten. In een soort systeem waar ze uit willen kruipen. Nou, ik denk het verhaal van Auker daar al een mooie illustratie voor was. Maar zo zijn er natuurlijk tientallen anderen. En ja. ik denk dat ze dat in Nederland uh, kunnen ondersteunen, dat soort... Uh, ja, en ik zie, ik zie heel veel beweging. Ik zie ja. heel veel... We zijn er natuurlijk nog lang niet, want het is nog steeds stil in het land. Hè, ja. Met de helderheid, maar nou nou uh, ja, en uh, ook... T, t, t, er zijn natuurlijk heel veel mensen die dit eigenlijk niet zo weten. Hè? Die de, nee. Weet je, er komt iedere dag als gewone burger, er komt op je af. Ja. Ik stond gisteren nog met, met ouders langs het, uh, langs het sportveld en uh, te praten over deze uitzending, want dan kan ik mijn mond niet houden. En uh, ja, die, die stonden echt met open mond. Wat? Vogels? Minder vogels? Het boeren, dat is toch groen? Dat is toch alleen ja, ja, ja, maar natuur? Zeker, ja. Nee, dat is boerenland. Dat, er worden nee, goedere dus, ja. producten geproduceerd. Ja. Maar, ja, dat, nee, dat, maar wat je ook ziet is dat... Volslagen onbekend. We hebben een paar lezingen bijvoorbeeld in de Zwijger in Amsterdam gedaan, in de Bali. Ook de, gewoon om in de stadse omgeving ook de thematiek een beetje scherp te krijgen. Van ja, Misschien is de biodiversiteit in de stad wel hoger dan het platteland. Hè. We, hebben we zijn we ons wel ja. bewust van. En ja. ja, We hebben de stadse omgeving natuurlijk heel erg nodig om dit soort transities wel mogelijk te maken. Dus het is ook niet een... Het is gewoon een collectief Nederlands thema. Of een Europees probleem zelfs. Hè, de afname van en biodiversiteit en uh, ja dat daar hebben we eigenlijk alle Nederlanders voor nodig om dat mee uh, te laten kantelen ja ja nou mooi dat het ook gebeurt door dit soort uh, nou, onder andere door culturele projecten die ja. jij die jullie initiëren als uh, club G kening van de Grijden. en dat de de Grutto nou een paar jaar geleden is verkozen tot nationale vogels zat ja. er heel zwaar lobbywerk van jullie uh, ook achter nou dat hebben we met dat grote gedaan. Ja? ja maar nou, als wij, maar dat heeft iedereen ja. ik denk dat we dat met elkaar hebben, uh, hebben dat dat idee, zeg maar, omarmd en uh, ons ja. best met z'n allen gedaan... dat voor Katerboksen. Die, die blauwe rijger maakte natuurlijk helemaal geen kans. Nee, dat en, was ook en, duidelijk. Het was, uh, was gewoon duidelijk dat de mooiste vogel ook zou moeten winnen. Gelopen de, een gelopen race dus ja, was ook uh, was ja, ja. Goed. En terecht, uh, denk ik. Oké. Okay. Klaas, ik vind, het, ik vind van wel. Ik vind die gutto fantastisch. Uh, maar goed, die staat natuurlijk symbool voor al die weidevogels... en wat er hier aan de hand is. Uh, Klaas Sietse Spoelstra van de Kening van de Knijden. Hart, uh, hartelijk bedankt. Kom je, je deze de kom zomer bij de um, Ga met, die, met al die blazers? Ja. Ja, ga ik wel doen. Lijkt me wel leuk. Oké, okay. ja, okay. we houden contact. Ja. En uh, alle informatie over die voorstelling en over van de grijden op vroegevogels.bianfara.nl de muzikale epiloog uit de speelfilm The Theory of, Theory of Everything... over het leven van de natuurkundige Stephen Hawking... die uh, deze week overleed. Op muziek van de IJslandse componist Johan Johansson. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Op naar onze Venolijn. het antwoordapparaat van de natuur. Blijft u bellen, 035 6711 338. Mevrouw Pugbegaaf schiet dan Zondagochtend, na vroege vogels, heb ik 25 eerstelingen geteld. 25 grutters in de polder Nooit Ketel. Frater Willy Brodus in de wild, in de bermen van de Uithof, dicht bij Utrecht, heb ik de bloei gezien van het Klein en het Groot Hoefblad. in onze binnentuin op de winterhei de eerste vlinder, een kleine vos. Hoera, dit is Anjo Strik uit Wageningen. Vandaag streken een groepje van wel 15 kopers meer in de bomen en struiken achter in onze tuin. Ilse de Bruin, Utrecht, langs de Kromerijn ter hoogte van Bunnik. Vrijdag, de eerste die scheert over het water heen. Hier natuurgewilliger Den Hartog uit de Ronde Hoep bij Amstelveen. Zaterdag waren we met een groep braamstruik aan het wegknippen... om de Ronde hoek geschikt te houden voor de weidevogels. Vanuit de lucht werden we hierbij toegezongen door de veldleeuwen. Mieke Deegenaar uit Ophemert. In de oude perenboom hangt een steen de kast... waar al een paar weken een paardje overdag zit. En vanmorgen vroeg, bij het licht worden begonnen ze elkaar voor het eerst de veren uitgebreid te poetsen. Karin Smit uit Leiden... Gistermiddag zag ik tussen de hoogbouw op de Uithof in Utrecht twee slechtvalken en ik heb ze ook horen piepen. Henk van de Kwaak van Volkstuin weer in Wassenaar. Afgelopen maandag hoorde ik geklepper op het nest dat op zo'n 100 meter van mijn tuin staat, was een ooievaar neergestreken. De volgende dag verscheen de tweede uiver en op woensdag verkondigden de twee ijbers luidklepperend dat ze zin in de lente hadden. Prens daar in de maas Zuid-Limburg. Bij de verwandeling afgelopen maandag in het Kingbeekdal, zagen wij een koppel schiet pissen. Het mannetje zong al vooruit vanaf de top van een vlierende streuk in het gezelschap van zijn vrouwtje. Ja, de fietus. Wat een geweldig geluiden. En wat een heerlijke waarneming allemaal vanuit Limburg en Wassenaar... en dokter Smit vanuit Leiden. Geweldig. Blijft u bellen met 035-6711-338. We gaan nog even een keer naar Rob Buiter. Die is in een rijdende vogelkijkhut. Nou ja, zeg maar gewoon een auto, hè. Uh, met boswachter Sander Veenstra. Ja, dat is inderdaad een beetje een, een raar fenomeen. Hè? Dat uh, de auto eigenlijk een van de beste schuilplekken is om uh, vogels te kijken, Sander. Want we rijden nou uh, door het land uh, achter de boerderij waar Menno zit. En uh, ja, ze trekken zich inderdaad relatief weinig van ons aan. Hè? Kijk, die hazen daar vlak uh, rechts uh, van het pad. Hele grote groep smienten daar. Ja, we zien hier uh, links van ons hier een mooie uh, mannetje slopheend. Heel mooi op kleur al. Hey, dit is uh, mooi in die padrasgebiedjes, die greppels die vol water staan. Het is, uh, het is helemaal uh, serene rust hier. Ja, ja dus uh, jullie laten het water ook echt wel uh, goed hoog staan hier in het land uh, voor de vogels. Hè? Ja, precies. Je ziet gewoon dat het, uh, dat het vogels aantrekt. De, de kiwieten zitten vaak ook hier op de andere kant. Je ziet ze daar wel omvliegen. Ze zitten graag bij die greppels. Want als die we later wat indrogen, dan is dat weer een heel mooie geschikt biotoop voor die, voor die kuikers. Ja. ja. Dus die afwisseling, dat is heel belangrijk. Uh, droge stukken, natte stukken, van alles wat. En ja, Je hoort uh, de, de grutters ook bals op de achtergrond. Hè? Ja, het is hier. Dat is het nou. Ja. Ja, je ziet ze nu ook hier overal al, al koppeltjes staan in het land. Dus die hebben een beetje een eigen territorium. Vaak ook die gruttels die jaar op jaar terugkomen. Amalia, er ook een van is. Die hebben een eigen plekje. Ik heb zelfs een keer gehad dat ik een, een, een, een ei vond. Het was wat groter dan de rest. Drie eieren in een nest. En het jaar erop hadden we precies hetzelfde nest weer. Met weer zo'n één zo groot ei. Dus die grutel komt blijkbaar steeds weer terug op hetzelfde plekje. Ja. En uh, ja, dat is gewoon. Nu begint het zich weer te vormen. Die, die paards die op hun plek weer terugkomen. Ja, want je gaat ook in het land in om nesten te zoeken, om te kijken hoeveel paardjes er zitten. Nou, we doen uh, tellingen met uh, collega's en met vrijwilligers, BNP-tellingen. Maar uh, de dichtheid. BNP, dat is het broedvogelmonitoringproject Project van Sovon. Ja, precies. Dus wat landelijk is, is dezelfde telmethode. Dus dan krijg je een heel mooi beeld over de loop van de jaren wat er zit. Alleen uh, hebben wij hier wel eens uh, gehad dat, dat de dichtheden zo hoog zijn... dat het zelfs met die tellingen niet, uh, niet lukt om een goed beeld te krijgen. Want je hebt dan overal om je heen vogels je weet niet meer waar ze vandaan komen. Dus dan schakelen ook de hulp in van de plaatselijke vogelwacht bijvoorbeeld... om dan echt de nestentelling nog te doen. Ja. Dus ouderwets de nesten opzoeken. Nou, we hebben nu natuurlijk genoeg uh, uh, hebben in de omgeving... die ons daarbij willen helpen. Ja, die tegenwoordig de eieren laten liggen. <laughs> ja, precies. Ja, die worden niet meer meegenomen. Er uh, werd sowieso al niet meer gedaan. Maar dan krijg je we echt weer het mooie gevoel dat je wow, bijna op elk stukje... Uh, langs de greppel wel weer een, een nestje kunt vinden van uh, wat voor wijde vogel dan ook. Ja, maar dat klinkt wel als een mooi luxe probleem, Sander. Dat je inderdaad te veel uh, paardjes hebt om op de, de reguliere manier te tellen hoeveel broedvogels je hebt. Ja, dat is een luxe probleem inderdaad. Uh, het, het is, je zou graag willen dat het, uh, dat het meer verspreid zat over de provincie... en dat het meer van dit soort land had. Maar we uh, moeten vooral uh, heel erg uh, goed op dit soort uh, percelen passen. Dat het hier wel goed gaat. Ja. Kijk, als je richting dat, uh, dat hek kijkt, voorbij waar die haas nou loopt... Er zit ook een, een, uh, een ja. je, met de staart omhoog. Ja, precies. De, het lijkt erop dat die uh, een nest nesten maakt. Er zit ook een uh, vrouwtje, zit erachter. Dus het zal het mannetje zijn wat nu uh, probeert uh, een, een nestkommetje te draaien. En dan moet, moet, het vrouwtje moet natuurlijk goedkeuren of ze daar het uh, ei in wil leggen. En dan zie je dus echt mooi, uh, ook zo'n zo rood-bruine stuit heeft, heeft zo'n zo kieviet. En je ziet een heel mooi oplicht ineens als je dat koudje aan het maken is. Ja, die, die steekt, als je door de kijker kijkt, je ziet hem net echt als een soort vlag. Uh, steekt hij helemaal omhoog, hè? Ja, prachtig hoor. En je ziet ook uh, meteen uh, het tuurluurtje dat hier net uh, wegvloog. En dat is ook. Uh, die tuurluur zoekt graag die kivit op, want de kiwi't is een hele felle vogel. Als er zo'n uh, zwarte kraai uh, langs vliegt, dan gaat die er erachteraan. En de tuurluur, die tuurluur is dat er wat minder van. Dus die gaat graag in de nabijheid zitten van de, van de kivit. Dus de tuurluur doet het ook, uh, ook erg goed hier. Ja. Je ziet hier nou, nou, precies wat je ja. beschrijft. Die, die kraai die komt over en er gaat meteen van alles de lucht in om die kraaien weg te jagen. Ja, je ziet de kievit hè die zijn nou echt heel erg fel. En dan, volgens mij, raken ze hem net niet. Maar dat lijkt soms wel die, die, die uh, kraai moet soms echt uh, duikvlucht te maken om, uh, om weg te komen van die. Uh, ja. van die oh, luister eens, en meteen dan daarna dat balt ze. Ja, ja dat, dat, dat, dat hoort er ook bij. Dat is echt, dit is het voorjaarsgevoel. Deze geluiden die horen er helemaal, helemaal bij. Het zou mooi zijn als het iets zonniger werd. Dan zouden ze nog wat uh, actiever zijn. Maar uh, zelfs nu met dit, uh, met dit koude, grijze weer... zijn ze al behoorlijk actief. Ja, ja, ja. ja we worden net op de Venolijn... Uh, werden de eerste boerenzwaluwen ook al gemeld. Hebben jullie ja. die uh, hier in het noorden ook al? Of, uh? Nee, nee. Ik, ik hoop ze snel weer te zien. Dat is wel een van de, van de mooie plattelandsvogels. Maar uh, ik heb hem hier nog niet uh, mogen zien dit jaar. Nee. Uh, maar... Uh, Genoeg andere leuks nog hier. We zagen net trouwens hier op dit paaltje... zat, een, zat al een graspieper die ik uh, de, voor het eerst uh, dit seizoen de, de balsvlucht zag doen. Ook de mooie uh, omhoog en dan weer als een parachuteje laten vallen. Dus ook echt zo'n zo wijde vogel die uh, nou ja, het, bij dit soort percelen hoort. Dus, uh, er komt steeds meer op gang. Echt het voorjaar zit nu in de lucht. Ja. Mooie baan heb je eigenlijk, hè? Ja, ja maar... een mooie baan hebben wij. <laughs> ja, Dit zijn wel dit zijn de genietmomenten. Je, je werkt hier natuurlijk het hele jaar naartoe... voor deze paar maanden waarin het uh, weidevoegdseizoen is. En de rest van het jaar uh, zijn we alleen maar bezig... om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor uh, in, in dit seizoen. Dus je moet ervoor zorgen dat de greppels open zijn. de gegreppeld worden, de sloten moeten geschoond worden. Er moet bemest worden. Het, heel veel werk. En op dit moment is het dan rust. En nu is het echt het land voor de vogels. En dat is ja. toch wel, dan mag je ook wel eens even genieten. Ja, het is uh, de moeite waard. Dankjewel Sander. De Coney Island Waltz uit de musical Sweet Charity... op muziek van de Amerikaanse jazzpianist Kai Coleman... uitgevoerd door de Philharmonia Orchestra. Een uniek verbond tussen natuurbeschermers, boerenorganisaties en wetenschappers. Ze zitten bij elkaar aan tafel om te werken aan een plan voor de natuur in Nederland. Het moet met grote woorden een deltaplan... voor het herstel van de biodiversiteit worden. Initiatief voor dit bijzondere overleg... komt onder meer van hoogleraar Ecologie Han Olf... van de Universiteit Groningen. Goedemorgen, Han Olf. En een van de ondertekenaars van het deltaplan is Alex Datema. Namens Boer en Natuur van LTO Nederland. Goedemorgen. Wij stonden al eventjes buiten. Ja, de Goedemorgen. Ja, naast uw werk bij LTO bent u, uh, bent, bent u melkboer hier in, in, ja, in Groningen, net over, ja, net over de grens. Hoe groot is uw bedrijf? Uh, ik heb een melkveebedrijf samen met mijn compagnon, Cor van der Velden. We hebben uh, 70 hectare grasland en daar melken wij 110 koeien op. En wij doen op uh, nou, 15 hectare aan wijde Ja, en voorzitter dus van Boer en Natuur. Um, heeft dat heel veel met elkaar te maken? Dat bedrijf? In ja, dat het boerenbedrijf? Dat, ja, ja nou, Natuur is een beetje... Uh, ik kijk naar mijn bedrijf als een onderdeel uh, van een grote geheel. Dus ik zie mijn bedrijf als een deel van, van de natuur ook. En zo ben ik daar een beetje ingerold. En Natuur is feitelijk de koepelorganisatie van alle 8000 boeren... die aan agrarisch natuurbeheer doen. Ja. Uh, sinds kort zit u mee aan tafel bij het overleg... Of, uh, ter, uh, voor de toekomst van de biodiversiteit... Um. Ja, waarom eigenlijk? Wat heeft de boer daar nou direct aan? Aan die biodiversiteit? Het gaat jullie toch gewoon om opbrengst en de koeien en het gras en de melk? Nou, de, de, wij hebben er als boeren, zeg maar, zitten wij daar op, twee dingen, op twee manieren zitten we daar aan tafel. Eigenlijk wordt zeg maar, door twee bewegingen die kant opgeduwd. Dat is gewoon de maatschappelijke druk. Ik bedoel, de kranten staan vol over wat wij als landbouw betekenen... voor landschap en biodiversiteit. En dat is niet altijd positief, zeg maar. Dus dat is de maatschappelijke druk. Aan de andere kant... Zeg maar, wat, wat voor negatieve signalen krijgt u dan? Nou, dat al de, de landschapspijndiscussies in Friesland en de afname van de biodiversiteit, dat dat voor een groot deel te wijten is aan de landbouw. Uh, en dat moeten we ons aantrekken. Ik denk trouwens dat er veel meer invloeden zijn dan alleen landbouw. Maar wij hebben daar zeker een hele grote verantwoordelijkheid in. Maar we hebben er ook een heel groot belang bij, volgens mij. Want ik zie de, we hebben het de hele morgen over de grutto. En de grutto is toch eigenlijk een soort, uh, die staat hoog in de voedselpyramide. En als het slecht gaat met de grutto, betekent dat er onder in de voedselpyramide van alles mis is. En diezelfde piramide, die biodiversiteit, daar gebruik ik als boer uh, maak ik daar iedere dag gebruik van om mijn bedrijf te runnen. Dus als er iets echt niet goed gaat met de grutto, dan betekent dat dat de lager in de piramide iets niet goed gaat. Dus op mijn bedrijf gaat ook iets niet goed. En daar moeten we aan werken. Ja. Uh, Han Olf, de, de, de plannen voor dit overleg die kwamen naar buiten... na de publicatie van een groot Duits onderzoek... Uh, naar de afname van de insectenstand. Hè. Um, was, t, was dat toeval? Of was het directe aanleiding voor dit overleg? Nee, het was niet uh, de directe aanleiding. Uh, we zijn daar uh, vorige zomer al mee begonnen. En het kwam eigenlijk in bredere zin naar voren. dat we als ecologen in het wetenschappelijk onderzoek. wat we doen. eigenlijk vrij breed in planten, insecten, vogels. een, een, een totale teloorgang eigenlijk van uh, natuur zien. met name in het agrarisch landschap van Nederland. En dan hebben we het over de helft van Nederland. Hè, 50% van Nederland is, is onder invloed van landbouw. En, en we zien eigenlijk dat in die overgebleven 25%. we op dit moment de biodiversiteit onvoldoende overeind te kunnen houden. Dus toen hebben we gezegd van nou, dit wordt echt het moment om met goed wetenschappelijk onderzoek en de landbouwsector en de natuurbeheerssector nu eens proberen de handen ineen te slaan. En, en, en daar kwamen inderdaad de berichten overheen. En natuurlijk niet alleen in Duitsland, maar ook net in Frankrijk. Vorige week was er weer een grote studie over het verlies van, van, van akkervogels. In Engeland zijn grote zorgen over het verlies van biodiversiteit in het landbouwgebied. Dus, dus internationaal zien we op dit moment heel erg die trend ook. Afname van hè, biodiversiteit, maar concreet de, de weidevogelstand loopt terug, akkervogels, insecten, vlinders, bloemen en, en kruiden op het, op het land. Is dat... Uh, ja, heeft, heeft dat alles te maken met hoe wij dat boerenland hebben ingericht de afgelopen 40, 50 jaar? Ja, uh, er is natuurlijk in de afgelopen 50 jaar uh, sterk ingezet op intensivering. En daardoor is Nederland uh, in, in bulk export van, uh, van landbouwgoederen het tweede land ter wereld geworden. Zelfs en als je nadenkt hoe klein Nederland is en dat vergelijkt met Rusland of Amerika of Canada. En dat... intensivering, dat is: we persen alles eruit wat eruit te halen ja. valt. Hè? We hebben enorme ja. opbrengsten. We ja, zijn wereldkampioen, wereldkampioen voedsel en, en uh, agrarische producten produceren. Ja, we, we hebben daar zelfs in Europa een on, on, ontheffing voor. Hè. De derogatie heet dat, dat we eigenlijk dus meer mogen produceren... en meer mogen bemesten dan zelfs andere landen in, uh, om ons heen. Hè. Omdat we een productieve bodem hebben... maar ook omdat we een hele high-tech uh, agro-industrie uh, hebben. Maar ik denk dat begint ons, zich nu tegen ons te keren. Dat ja. we zien eigenlijk dat nu uh, met name een, een aantal natuurlijke functies... Uh, waar Alex het ook over had... die eigenlijk ook het produceren als buur ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan bodemkwaliteit. Die zijn we echt aan het verliezen op dit moment. Dus ja. ze zijn ook werkelijk de productiefunctie van ons landschap aan het aantasten. En dat gaat op termijn zich ook tegen de landbouwsector keren. Dus de, de, de afname van die biodiversiteit... van die enorme soortenrijkdom rijkdom in, in het boerenland... dat er was hè, 40, 50 jaar geleden, dat is... Nou, ja, misschien niet de schuld van de boeren, maar de schuld van hoe wij dat, hoe we uh, uh, agrarische producten hebben geproduceerd de afgelopen jaren. Ja, ja Dat is dat, direct. Uh, ja, daar, daar is een belangrijke relatie uh, ja. tussen. En natuurlijk zijn er ook meer wegen, zijn er meer woonwijken, is het gewoon de totale oppervlakte groen Nederland ook afgenomen? Is het klimaat veranderd? Maar gewoon de druk die we op het landschap leggen door ontwatering, bemesting, uh, pesticidengebruik, dat ja. is toch een hele belangrijke factor in het verlies van de kwaliteit van ja. Dat agrarisch landschap. Alex Data, maar trekt, trekt u zich dat aan? Ja, ik trek Hoe is de... dat nou voor de boeren om dat altijd maar te horen? En nou ja, we horen het hier van de wetenschap: het, het is zo. Nou, het is natuurlijk vervelend als boer om dat continu te horen. Maar je moet daar, uh, ik kijk daar zelf vrij nuchter naar. Want ik kijk ook gewoon naar mijn eigen... Ik ben 25 jaar melkveehouder. De melkprijs is in die 25 jaar niet veranderd. Hij schommelt wat meer, maar hij is nog hetzelfde gebleven. Al mijn kosten zijn gestegen in die 25 jaar. Dus wil ik nog uh, mijn vrouw en kinderen van eten kunnen voorzien... dan zal ik meer melk moeten produceren. Dus dat heb ik ook gedaan. Uh, dus je kunt de economische wetmatigheden niet zomaar veranderen. Uh, dus in die zin zeg ik van ja... de maatschappelijke opdracht die we als landbouw hadden... was voed Nederland op een goedkope en goede manier. Dat hebben we gedaan. Aan. En we zitten nu tegen de grenzen aan. En we zijn denk ik hier en daar misschien zelfs al over de grens heen. En we moeten op zoek naar een, een nieuwe ontwikkelrichting van de landbouw. Mensen, hè, de, de term natuurinclusieve landbouw is al een paar keer gevallen. Ja. Ik zie natuurinclusieve landbouw als de, de ontwikkelrichting van de gangbare landbouw. Dus dat we een stapje heel goed na moeten denken, hoe kunnen we onze productie toch uh, op een hoog niveau houden in Nederland? Maar dat kan volgens mij ook wel met behoud van biodiversiteit en met behoud van bodemkwaliteit. Alleen daar moeten we wel ook alles daarop inzetten. En daarom hebben we ook de wetenschap nodig om ons die weg op te helpen. Ja. En Han hoe gaat dat zo samen aan tafel? Want natuurorganisaties... Ja, u bent natuurlijk de wetenschap... maar natuurorganisaties en boeren stonden lange tijd... Uh, lijnrecht tegenover elkaar, hè? Hoe, uh, hoe gaan die bijeenkomsten... Ja, dat gaat eigenlijk heel goed. Uh, omdat je ziet dat je uiteindelijk... eigenlijk uh, ja, een gemeenschappelijk... belang hebt. Dus daar zijn we ook... mee begonnen. Van, kunnen we een gemeenschappelijk belang... definiëren? En dan zie je... eigenlijk dat een gezonde bodem, een gezonde... leefomgeving, veel insecten... Hè, dat dat niet is waar, waar iemand... tegen is. Hè? Nee. En, en... boeren zijn uiteraard... Uh, beducht om uh, hun... Uh, rende, rentabiliteit van hun... bedrijfsvoering. En dat is terecht. Uh, de vraag is van, kan dat ook anders dan dat het nu gaat. En daar lijken dus goede uh, kansen voor te zijn, mits dat wetenschappelijk onderbouwd is. Ja. Het punt is dat er wel steeds meer aanwijzingen zijn, en het is fijn dat dat ook uit de landbouw uh, ondersteund wordt, dat het wel anders moet dan tot nu toe. He, we hebben als maatschappij eigenlijk best al veel geld via agrarisch natuurbeheer in de landbouw gepompt. Uh, miljarden zijn daarin omgegaan, maar dat is niet op die manier gebeurd, niet op een geïntegreerde manier in het landschap, en ook niet wellicht met de juiste maatregelen, dat die biodiversiteit er ook echt op vooruit gaat. Dus er is wel wel een duidelijke behoefte dat er nu een transitie moet komen. Een grote opgave ja. ligt. Vergelijkbaar wellicht met de klimaattransitie... die we nu proberen te, te maken... moet er ook echt een landbouwtransitie komen... die zorgen dat we duurzaam... die natuurlijke productiefunctie van het landschap... Ja. kunnen blijven gebruiken. Want we hoorden het al eerder in deze uitzending... we gaan die strijd niet winnen... door naast gangbaar boerenland... allerlei stukjes natuur aan te leggen. Van nou Grutto, ga daar dan zitten. En veldmuis, daar mag je. Het gaat erom dat dat boerenland zelf... Uh, uh, natuur, uh, natuurlijker wordt. Ja, en uh, we hebben steeds geconcludeerd nu de laatste tijd... dat een integrale aanpak op landschapsschaal belangrijk is. Waar wegbeheerders, waterbeheerders, uh, gemeentes, uh, natuurbeheerders en boeren... veel meer geïntegreerd moeten optrekken in een, in een streek. He, noem dat proeftuinen, uh, waarmee alleen door samen te werken ook die afstemming plaatsvindt... zodat die biodiversiteit kan uh, terugkeren. En we concluderen ook dat Noord-Nederland eigenlijk een fantastische proeftuin is... voor dit soort uh, nieuwe uh, transities van de landbouw. Ja. Dus daar willen we ook ons als regio heel erg mee profileren. Ja, Alex Datema, de boeren ja, die moeten dus hun, hun, hun, hun land natuurlijker gaan maken. Bloemrijker, later maaien, drassiger in het voorjaar, houtwallen, noem maar op. Gaat dat, uh, gaat dat allemaal lukken? Ga je dat doen? Ja, ik denk dat we dat inderdaad gaan doen. Alleen ik denk wel dat we dat je moet realiseren dat dat vergt een andere manier van denken. Dat is een andere mindset voor een boer om op ja. die manier weer meer naar zijn bedrijf te kijken. Dus dat, dat zal langzaam gaan en in kleine stapjes. Ja en geld is ook een kwestie, neem ik aan. Ja, geld is altijd een kwestie, maar geld is het, dat kun je organiseren. Ik bedoel, we hebben een gemeenschappelijk landbouwbeleid waar je heel veel mee kunt doen. Ja. Uh, dus volgens mij zit het, het zit niet, uiteindelijk niet vast op het geld. Het zit uiteindelijk vast op het verantwoordelijkheidsbesef van de landbouw en de maatschappij samen om te zeggen van willen we dit of niet. Ja. Want ik kan. Uh, ik bedoel, wij kunnen wel 40.000 net zo goed als we heel veel melk kunnen produceren. Kunnen wij als boer ook 40.000 paar grutto's kweken als dat moet? Ja, ja. Alleen uh, tot nu toe wordt mijn grutto niet betaald. Uh, ja. En ik moet wel een trigger hebben om dat echt te kunnen doen en te ja. willen doen. Ja, maar dan is het dus een kwestie van nog meer. Want we hebben net al horen, er zijn wel miljarden subsidie naartoe gegaan. Nou, nog miljarden subsidie. Als het an... 60 miljoen per jaar, dan zit je het zomaar niet op miljarden. Maar volgens mij gaat het er veel meer om. Je moet, uh, het gaat om een systeemverandering in de landbouw. Van dat we moeten af van het idee dat we volgend jaar nog weer meer moeten produceren als dat we ja. nu doen. En als je van die daar dan kun je toe naar een systeem waar je misschien iets minder productie... misschien hetzelfde productie, maar wel je bodem in stand houdt. En wel zorgt dat de biodiversiteit in de bodem op pijl blijft. Maar dat vergt een andere manier van naar je grond kijken. En dat vergt zeg maar de bodem zien als een biologisch leven... in plaats van als een chemisch proces, zoals ik dat op school geleerde. En u en de uwen, wat u zo om u heen hoort, LTO, positieve geluiden... Nou, je ziet gewoon langzaam dat daar verandering in komt. Ik bedoel, als, we, als, ik, als ik twee, drie jaar terugkijk... Dan was, het, dan was wat we nu aan tafel zitten te doen op landelijk niveau met elkaar... dat was nog dan in de weer agrarische ja. wereld. Want die natuurjongens, daar moest je niet mee aan tafel gaan zitten. Nee, nee. En dat is nu beseft iedereen van als we iets willen... dan moeten we het samen doen. Dan moeten we wel samen aan tafel komen. Die stappen hebben we gezet. Ik ben ja. ervan overtuigd dat we nog meer stappen gaan Belangrijke, zetten. Belangrijke nieuwe geluiden. Uh, Han Olf, uh, nou, initiatiefnemer en nu hoopvol gestemd. Ja, hoopvol, maar de klok tikt wel door. En, en we wachten eigenlijk nu wel een beetje op een, een duidelijke regiefunctie... ook van uh, de overheden van de provincies en met name ook uh, het, het ministerie van LNV... die nu niet alleen maar blij moeten zijn dat nee. partijen met elkaar aan het praten, praten zijn... maar nu moet echt de fase van praten moet in daden omgezet worden. Ja. Dus we wachten nu duidelijk op, ook net zozeer als de overheid... de klimaattransitie op een goede manier ter hand heeft gekomen... op inzet van middelen, op regiefunctie... Uh, om in feite die maatschappelijke energie die er is... Ja. om die nu ook in, in daden om te zetten. En dus is het terecht dat er zulke grote woorden gebruikt worden... als deltaplan voor de biodiversiteit. We, ja, we, we verwachten nu wel. ook iets van de, van de overheid. Heel hartelijk dank, Han, Olf en Alex Datema. Uh, wij zijn er volgende week weer. Dag. BNN Vara. NPO Radio 1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 Vanavond om 8 uur op NPO Radio 1. Het nieuws van Mare Kanten. Ah. Oeh, oh.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 Ook het Gewandhausorchester Leipzig en Andres Nelsons met Tchaikovsky's pathetiek op 25 april. Bestel nu kaarten op concertgebouw.nl. NTO Radio 1.